1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber overleden, meldt de nieuwe pers. Syrische leger richt volgens oppositie bloedbad aan... en forse toename smokkel heroïne. Het weer veel zon en het blijft de hele dag droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden tot 25 in het middenland. Ook morgen, eerste Pinksterdag, is er veel ruimte voor de zon... en wordt het ongeveer even warm... In het oosten is later op de dag wel een kleine kans op een bui. Klaas-Karel Faber is eergisteren op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw gezegd tegen de Nieuwe Pers. Faber was de laatste voortvluchtige ongestrafte oorlogsmisdadiger... uit de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed in het ziekenhuis in de Duitse Ingolstad. Historicus en schrijver Jan de Roos werkt aan een boek over Faber. Goedemiddag, meneer de Roos. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen wie was Klaas-Karel Faber ook alweer? Ja, Klaas Karel Faber is um, een Haarlemmer van geboorte. Um, zijn, hij zelf en ook zijn hele familie uh, hier in Haarlem woonachtig was eigenlijk al in de jaren dertig uh, zeer actief uh, in de nationaal-socialistische beweging. En uh, ja, in de oorlog uh, zijn eigenlijk al die uh, lieden van uh, Faber... zijn uh, helemaal het verkeerde pad opgeraakt. Zo ook uh, Klaas Karel, die um, vooral in het uh, noorden van het land... Uh, zekerheid schuldig gemaakt aan uh, deelname aan executiepelotons en jacht op uh, joden en verzetstrijders. En dat heeft uh, heel veel mensen het leven gekost. Ja, nou is hij daarvoor veroordeeld en terechtgekomen in de gevangenis van Breda. Hoe wist hij naar Duitsland te ontkomen? Ja, hij is op spectaculaire wijze ontsnapt uh, op de tweede kerstdag uh, 1952 uit de Koepelgevangenis in Breda samen met zes andere oorlogsmisdadigers. En dat bleek een zeer zorgvuldig voorbereide uh, operatie uh, te zijn geweest waarbij Klaas-Karel Faber zelf uh, de hoofdrol speelde. En uh, de heren die hebben weten te ontsnappen zijn direct de Duitse grens over gegaan en daar moesten ze een kleine boete betalen wegens illegale grensoverschrijding. En vervolgens waren ze vrij man. Ja, hoe, hoe komt dat nou, dat, dat, dat zo iemand dan vrij man wordt in Duitsland? Ja, eh, Duitsland die beschouwde hem als uh, de, een Duits onderdaan. Uh, en dat was omdat hij natuurlijk um, in Duitse dienst is geweest tijdens de oorlog. En daardoor automatisch op grond van uh, nazi-wetgeving... Uh, de Duitse nationaliteit had verworven. En nou ja, volgens Duitsland kon er dus ook geen sprake van zijn... dat hij werd uitgeleverd aan Nederland... En heeft daarna dus een gewoon leventje opgebouwd in Duitsland? Ja, hij heeft daar, uh, daar weten we niet zo heel veel van... maar hij is daar gewoon, uh, ja, eigenlijk ongemoeid uh, gelaten. Hij is nog, uh, begin jaren 50, even... moest hij zich nog even voor een Duitse rechter verantwoorden... maar daarna was hij vrij man. En uh, hij heeft daar op een uh, autofabriek uh, gewerkt... in een administratieve functie. En ja, verder raakte de zaak eigenlijk... Uh, redelijk in de vergetelheid. Dus hij heeft daar tientallen uh, jaren... Uh, heeft hij daar gewoon een uh, uh, onbekommerd uh, vrij leven kunnen leiden. Dank u wel, meneer De Roos, voor uw eerste reactie... op het overlijden van Klaas-Karel Valer. Dank u wel. Het Syrische leger heeft in het stadje Hula een bloedbad aangericht. Dat is...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 heroïne lijkt een nieuwe trend te zijn. Dit jaar is al 100 kilo heroïne onderschept die via Schiphol werd gesmokkeld. Twee keer zoveel als in heel 2011. De drugs zijn gevonden door een speciaal opsporingsteam van Marisouce, Douane en Fiat... dat smokkel via het vrachtverkeer onderzoekt. Robert van Capel van de Koninklijke Marisouce. Meneer van Capel, hoe wordt heroïne gesmokkeld? Nou, Heroïne wordt in dit geval gesmokkeld via vrachtzendingen. We zien inderdaad een toename... We controleren zowel de passagierslijn in nauwe samenwerking met de douane en in de vracht doen we dat ook met de Field. En we zien inderdaad een verdubbeling van het aantal zendingen. Ja want uh, bolletjes cocaïne die worden vaak doorgeslikt hè, en heroïne dat, uh, bij heroïne gebeurt dat niet? Nou ja we hebben ook wel uh, een keer een uh, slikker van heroïnebollen aangetroffen. Maar dat is uh, heel incidenteel. Uh, heroïne smokkel zien we niet zo vaak op Schiphol. Meestal is het kokenig, maar met name omdat we nu een uh, verdubbeling uh, zien, wat u al zei, gaan we daar extra op investeren. Ja, hoe, hoe verklaart u die verdubbeling? Nou ja, daar hebben wij op dit moment geen verklaring voor. En daarom uh, is het voor ons zaak in overleg met het Openbaar Ministerie om daarop te investeren. Uh, dus wij zullen daar uh, extra mensen naar laten kijken. En, uh, dat zal uh, geschieden door het uh, Cargo Hark team, Gericht het... op uh, het Cargo -Hark team. Dat is dat team van Marsse Zee, Douane en Field. Dat zich richt op uh, smokkel via vracht. Ja, en er wordt ook internationaal mee samengewerkt? Uiteraard, er is heel veel internationale samenwerking. Kijk, we weten dat verdovende middelen veel al binnenkomen via zeehavens, luchthavens. Uh, dat is niet specifiek uh, op één luchthaven. Dat is een, uh, een probleem dat we natuurlijk uh, overal kennen. Logistiek gezien is het voor een smokkelaar interessant om op een luchthaven of een zeehaven zijn spul over te brengen. Dus aan ons de taak om uh, daartegen op te treden. Dank u wel, Robert Kapel van de Koninklijke José.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 Een collega van de agenten schoot de man neer omdat de situatie bedreigend was. De verdachte liep vervolgens door en stak de agenten met een mes. Daarna zakte hij in elkaar en overleed. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Het wordt een prachtig weekend met mooi weer, maar dat is niet zonder gevaren. Wie in de zon wil bakken, moet zich goed insmeren. En wie het water in wil, moet rekening houden met koud water. De reddingsbrigade van Zandvoort waarschuwt strandgangers voor dat koude zeewater. Een verslag vanaf de Zandvoortse kust. We kijken hier vanaf de reddingspost van de reddingsbrigade over het strand. Het is uh, 11 uur geweest en het is al een beetje druk, toch? Ja, er zijn lekker veel mensen al naar het strand gekomen. hebben een parasolletje opgezet en uh, genieten van het lekkere weer. En jullie hebben al uh, op een statief de verrekijker klaarstaan, al dingen gesignaleerd? Uh, vooral dat mensen af en toe even een stapje in de zee doen, maar dat ze toch wel ervaren gelukkig dat het koud is. We gaan rijden, we gaan op patrouille met uh, Marion Habers van de reddingsbrigade in die oranje wagen. We gaan de noord in, langs, langs de waterlijn, om te kijken hoe het, hoe het daar gaat. Stapvoet, 1.30. Goedemorgen. Stapvoort. Ja, 1.30 maakt een slagje de noord in. Dus we gaan de noord in, dat is nou, We rijden stapvoets langs de kustlijn en langs de lichtbedden die al uh, redelijk bezet zijn. Wat is nou waar jullie vandaag op uit zijn? Waar let je op? Waar waarschuwen je mensen voor? We waarschuwen mensen voor het koude water. Het zeewater is 12 graden op dit moment. Um, en uh, het risico loop je dat je onderkoeld raakt of kramp krijgt... of in uh, het meest erge geval uh, dat uh, je hart uh, uh, ermee ophoudt. We hebben de polsbandjesactie zodat we uh, um, kinderen en ouders uh, sneller met elkaar kunnen herenigen als uh, ze zoek raken. Mag ik jullie deze mooie polsbandjes geven? Ik heb voor jullie een heel mooi armbandje. Mag ik dat bij jou omdoen? Als mama misschien even niet in de buurt is, dan kunnen we haar gauw weer terugvinden. Mama schrijft dan haar telefoonnummer hier om. Is dit handig, mevrouw, voor uw kinderen? Ja, zeker. Veiligheid gaat natuurlijk op. Uh, is het, het belangrijkste op een dag als vandaag. Dus ik uh, vind het zeker een hele goede actie. Hey, en u, uh, heeft u zichzelf goed ingesmeerd? Want vandaag weet u de zonkracht? Ja, ja ik heb me heel goed ingesmeerd. 6-7 kinderen... is de kracht hè? vandaag. Je wordt binnen een half uur uh, kun je gaan verbranden. Ja, ja nou, daar houden we zeker rekening mee. De kinderen mee. ook allemaal natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Nou, maar eens even proef op de zon nemen. Kijken hoe koud het water is. Au! Goedemorgen. Roep mooi? Vielleicht. Weißt du, wie viel Grad ist ist das jetzt? Ich denke mal, ja, so zwölf. Ja, das ist, wohl, ja, das genau. Das ja. ist uh, sehr kalt, ne? Ja. Ja. ja. Nur bis dauernd da, ein bisschen so abfrischen und dann würde es Sonne. Okay. Beslag von Jürgen de Jager. Ist gut. De Nederlandse handbalsters proberen zich in het Spaanse Guadalajara te plaatsen voor de Olympische Spelen. Gisteren werd verrassend gewonnen van Kroatië en op dit moment speelt Oranje zijn tweede wedstrijd tegen Spanje. Verslaggever Richard van der Made, wat is de stand van zaken? Het is 4-2 in het voordeel van Nederland en dat is heel knap, want Spanje is misschien nog wel moeilijker te verslaan dan Kroatië. We zitten in de beginfase van de wedstrijd, acht minuten onderweg en ik heb uh, een klein beetje de sporthal verlaten. Ik sta op ongeveer 20 meter, want het is ongelooflijk veel kabaal wat we hier uh, horen in de Gara. terwijl Nederland nu 5-2 maakt, een doelpunt van Martinez Smeets, maar Spanje is dus echt een lastige ploeg. Vaste klant op de Olympische Spelen, derde op het WK in december en Nederland heeft ook niet vaak van ze gewonnen maar als ik zo de beginfase zie van deze tweede wedstrijd in de Gara, dan uh, kon het wel eens een hele, hele mooie middag worden want de dekking staat weer uitstekend en ook aanvallend wordt er uh, goed gespeeld ja, als... Nederland staat voor tegen Spanje. Ja, dan speelt Nederland morgen dus nog tegen Argentinië. Hoe groot is dan de kans dat Nederland de Spelen haalt? Als ze vanmiddag winnen van Spanje... en die wedstrijd duurt nu nog ongeveer 50 minuten... dan is Nederland geplaatst voor de Olympische Spelen. En dat zou historisch zijn, want het is een handbalploeg nog nooit gelukt... om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus we kunnen een hele, hele bijzondere middag gaan beleven hier in Spanje. Dankjewel, Richard van der Made. ANWB Verkeersinformatie... René Passet. De meeste files staan in de provincie Utrecht. Ik noem de opvallendste en de langste van de negen die er staan. Op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Maastricht 4 kilometer. Een lading zand bij knooppunt Zaandam. En daarom file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam 2 kilometer. De rijstok is dicht. Het opruimen gaat nog even duren op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven, 5 kilometer... en een autobrand ten noorden van Hilversum op de A27 naar Almere. Het is goed voor 2 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt EMNES. De rechterrijstrook is daar dicht. Nog een keer de hoofdpunten. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis aan nierfalen. meldt verslaggever Arnold Karskens, die zijn echtgenote heeft gesproken. Volgens de Syrische oppositie heeft het leger een bloedbad aangericht... in het stadje Hula. Er vielen 88 doden... En in Den Haag heeft de politie een man neergeschoten... die daarna een agenten met een mes stak. De verdachte is dood, de agenten is zwaar gewond. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal Tros in Bedrijf zometeen. Met Bas van Werven. Stel, u ontvangt een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Dan is het handig om te weten dat uw vakantiegeld in mei overgemaakt wordt.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 Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Werven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland en over het Nederlands bedrijfsleven. Elke week bespreken we het nieuws met een ondernemerspanel. En dat bestaat vandaag uit twee serial entrepreneurs. Want zo kunnen ze het best noemen: Bert Twaalfhoven en Michiel Muller. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin even met Michiel Muller, oprichter van Roetmobiel, de tegenhanger van de AWB, maar ook van de Tango. Tanks, Tango-tankstations, moet je dan tango, tango, tango, tango, tango Tankstation? Nee, Tango-tankstations, tango, ja. hè? Ja. En ja. huizenveilingswijd bieden en wonen. En tegenwoordig geïnvesteerd uh, meneer Muller in de modewereld met de specialista en veiligheid Volt. 97, 97? 79? 79, 79, 79 ja. ja. Het? 79. 79. 79. 79 is natuurlijk het atoomkwal van goud, maar dat wist je natuurlijk wel. Dat wist ik niet. Ja. Ja. Overigens heb ik, ik dit allemaal samen met, uh, met Mark, Mark, Mark Schreude gedaan. Zoon ja. van de, van de Martenaire-oprichting. Ja. Want jullie zijn een, een een eigen tweeling. Eigenlijk met andere achternamen. He? Dat is ja, een beetje het klopt, verhaal. Ja. Ja, precies. En nog steeds ook met, die, met, die, met al die projecten samen. samen Zeker. Ja, we, we investeren veel samen nu eigenlijk. Het is een beetje een ja. mix van ondernemen en investeren. En het, okay. uh, ja, bijna alles doen we samen. Wat is het belangrijkste project op dit moment? Het belangrijkste project is dat we een uh, veilingssite zeggen... start uh, in uh, high-end fashion, dus in designer goods. Ja. En daarnaast is onze investering in fashionisten ook een, een erg leuk... omdat die heel hard groeit. Hoeveel geld heb je erin gestoken? In specialisten hebben we de eerste ronde 4 ton geïnvesteerd. Mm -hmm. En er is een tweede ronde geweest van 6 ton, waarin wij niet mede geïnvesteerd hebben. Ja. En we zijn nu net met de financieringsronde bezig. En jullie liggen onder de loep van buitenlandse investeerders ook, hè? Zeker. Goed. Ja, we zijn nu een rondje vier. aan het maken, uiteraard langs een aantal partijen ja. in Nederland, Benelux. Maar mm -hmm. we zitten ook in Engeland en ook in de Verenigde Staten. Ja, uh, de, een hele persoonlijke, de grootste business blunder. Ja, ik denk dat die er wel in onze Tango-tijd is... toen we een aantal dingen gewoon gemist hebben. Dus ja. de hele mobiele telefonie, de telefoon tikken onder het Tango-merk... of energie onder het Tango-merk, ja. daar hebben we toen wel naar gekeken. Ja. Toen ik van nee, Tengel is toch benzine, laat dat nou duidelijk houden voor de consument. Ja. Maar dat hadden we natuurlijk eigenlijk wel moeten doen. Ik had eigenlijk verwacht dat u rookmobiel zou zeggen. Omdat rookmobiel gewoon, je ziet niks en hoort niks meer van rookmobiel Als tegenhanger van de ABB. Nou ja, rookmobiel is, het is natuurlijk het, het grootste succes ooit in het verzekeringsland. Uh, uh, omdat het uiteindelijk natuurlijk een verzekeringspolis is die je verkoopt. Dus er had een enorme hoeveelheid nieuwe consumenten. En uiteindelijk hebben we het verkocht in, uh, aan sns toen ze naar de beurs gingen. Ja. En daarna is het natuurlijk op een hele andere manier naar, naar het bedrijf gekeken. En naar de ja. manier hoe het groeit en ook hoe je er uh, aandacht voor krijgt. Ja. En is dat is niet de goede manier geweest? Ja, dat is een andere manier. dus meer het, het managen zeg maar ja, als, als een verzekeringsproduct. <laughs> en wij waren natuurlijk echt, uh, ja. echt redelijk aan de weg aan het timmeren. Met, uh, met nieuwe producten, nieuwe ja. diensten. Uh, maar ook natuurlijk gewoon heel erg de aanval zoeken ten opzichte ja, van uh, gingen, de bestaande sprekers. gingen er hard in. Ook met en Wonen. Als tegenhaar van Funda eigenlijk. Probeer je altijd de underdog positie te kiezen, Michiel Merder? Ja, dat uit. komt omdat wij hebben natuurlijk heel vaak met innovatie een start gemaakt. Mm -hmm. En als je innoveert en je kiest uiteraard een grote markt uit, want anders zou je dat niet moeten doen. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk altijd te maken met bestaande spelers... die vaak een machtspositie hebben. Dus yes. dan zit je altijd al in zo'n model. Yes. Het is niet zo dat je het zelf opzoekt... maar als je innoveert in een belangrijke markt met grote spelers... ja, die gaan echt wel terugvechten. Precies. En dan ga je natuurlijk niet op het grond liggen. Maar dat is weird number two en uh, that hurts. Ja. <laughs> ze even een ja. grapje. Ja. Uh, toch leuk. We gaan daar weer 12 over. Uh, de eerste venture capitalist in Nederland ooit van gilde. Dat klopt, Nou, ja. ik, ben, ik moest een speech geven in Davos... Ja. omdat het hele onderwerp in Europa nog niet bekend was... Mm -hmm. En dat sloeg enorm aan. En toen in de sauna van Davos, het Sporthotel, zat ja. Henny Gieskes, de oprichter van Vital Oil. Jammer genoeg is die overleden. En Ja, Peters van Egon. Mm -hmm. En in de sauna van Davos hebben we toen gilden opgericht. Kijk eens aan, wat geestig. Maar omdat ik geld nodig had voor mijn eigen industriële bedrijven, ja. ben ik uitgestapt binnen een paar jaar. En daarna is het natuurlijk ontziegelijk groot geworden. Ja, precies. Dan was dat desondanks of ondanks? Uh, dat, ze hadden mij <laughs> niet meer nodig. <laughs> Heel leuk, want u bent ook de bedenker van de wasseretten. Ja. Oprichter van 51 high-tech bedrijven in alle verschillende landen. Onder andere uh, aluminium extruders. Nou, was Alcoa. Dat, was dat was de eerste mislukking. Dat ja. was de eerste mislukking. Ik had 40% van de aandelen. Ja. En binnen uh, drie jaar was ik de helft van die investering, erfenis van mijn vrouw, was kwijt. Hmm. En toen hebben ze mij eruit gegooid. Oh. En toen ben ik met wasseretten begonnen. Juist. De was, en dat is inmiddels een household. Nee, de wasseretten. Ja, dat is een generieke term geworden. Het begon in de Jan Hevertse Niemand had de automatische wasmachine. Uh -huh. Ik heb Ellie Koot in dienst genomen. Daarna werd ze Miss Holland, Miss Universe. Ze leidt nu dat grote modehuis. Ze is 71. Ze is nog steeds actief. Maar... Het werd duidelijk dat wasseretten niet waar je een keten van wasseretten in bezit kan hebben. Want de goede wasseretten staat en valt met de persoon ja. die daarin zit. Dus franchise, dus dat was het. Ik heb uh... 380 van die winkels uh, ja, ja. gebouwd door heel Europa. Mm -hmm. En op de dag van vandaag zie je ze dus overal. En een idee meegenomen uit Amerika, want dat moet de historie ook even vermelden. In 1948 eigenlijk denk ik, gokje de eerste Nederlander op de Harvard Business School in Amerika. Nee, nee. In nee. 1948 nee, ging ik met een beurs naar de Jusuite in New York... Ja. voor de universiteit. En omdat de daar dacht ik niet veel van business afweefde, heb ik nog twee jaar verder op Harvard oh, Business okay. School. Nee, nee, ik was absoluut niet de eerste. Nee? Meneer Moret was er al in de dertige jaren. Hmm. En de Vries van de Vries Roubaix was er ook. ja. En daarna kwam Twaalfhoven. En daarna kwam Twaalfhoven. Precies, ja. vanuit het Haagse Bezuidenhout tegenwoordig op de fiets naar de studio gekomen. Want ja, ik zit hier In het, het, het Gooiwoonachtig. <laughs> right. Wat is de, wat is de uh, belangrijkste les die u, want u heeft EFER, ik heb het kaartje leren, de European Foundation for Entrepreneurial Research opgericht, met als doel nou, te stimuleren. Van als ik twee uur heb, kan ik je een heel lang verhaal houden. Nee, maar, maar ik wil de heel korte versie. Het, wat is de belangrijkste les voor een beginnende ondernemer? Wat moet David u doen? Birch mm -hmm. ontdekte dat alle nieuwe banen komen van nieuwe ondernemingen. Ja. En we hebben David Birch, professor op Harvard, waar hij uitgezet is, MIT... die hebben we naar Europa gehaald... waar in de 70e jaren ja, duidelijk die boodschap naar voren kwam. Daarna, toen we hem haalden naar Berlijn, na het terugvallen van de muur... zei hij nee, 3% van de starters zijn gazellen. Dat zijn de snelle groeiers. Ja. Dus daar is de focus op. En mijn partner hier aan tafel focus zich daar natuurlijk op. Hoe ja. ontdek je de gezellen in deze wereld? Precies, de hele goede, slimme, goede zakelijke ondernemers. En dat doet EFR. De blunder hebben we al gehad met Elkoa. En er zijn er vast veel meer. En daar, oh, er zijn er 17. 17? 54 miljoen dollar. Oh, nou, geef eens eentje. Eén van 54 miljoen? Nee, nee, nee. Dat zijn er 17 totaal. Alle 17 okay. bij elkaar. Ja, oh. nee, stel je voor. nee, ik dacht even, het zijn er 17 keer. En het dus grootste is 54 nee. miljoen. Nee, dat zijn Nee, nee, nee samen. dat is ook over 40 jaar. Hè. Ja, oké. Okay. Nou. Failure is the mother of success, ja. zeggen de Chinezen. Mm -hmm. En de Amerikanen ook, volgens mij. Nu. Nu wel. Ja, ja. Nee. <laughs> Heren, we gaan even naar de zaterdagkrant. Want we hebben een aantal onderwerpen daaruit, uitgepikt. Uh, het lentakkoord is eindelijk door. We weten nu wat de Koenderscoalitie coalitie wil. Michiel Muller, het ontslagrecht wordt aangepast. Goed of niet voor de BV Nederland? Nou, het lijkt, me, het lijkt me heel goed. Ik denk dat het... Uh... Uh, de veiligheid die we natuurlijk uh, jarenlang gehad hebben... heeft toch geleid ook tot minder productiviteit. Minder mensen die openstaan voor nieuwe technieken. Ja, het is, je werkt voor een bedrijf niet om, om daar uh, uiteindelijk uh, ook maar een braafje loon te krijgen... maar omdat je dat bedrijf verder wil brengen. Mm -hmm. Dus je moet gewoon ook de energie insteken en ontzettend je best doen. En als daar dus wat meer druk op komt, vind ik helemaal niet verkeerd. Anderzijds, we krijgen nu wel hè, met gelijkblijvende lonen... krijgen we meer onzekerheid voor werknemers. je dat dan nu moeten compenseren? We moeten zeggen, we bouwen flexibiliteit in, dan gaat je loon wel omhoog. Is dat niet veel eerlijker? Nou, ik vind het prima. Er zit natuurlijk nu met die met ZZP'ers die natuurlijk nu veel worden ingehuurd voor dit soort uh, ja. jobs. Nou, die zitten altijd heel veel variabiliteit in. En er is nog nooit een goede werknemer ontslaan. Ja, tenzij dus het echt heel dramatisch gaat. En met andere woorden, als je je best blijft doen en je blijft je vernieuwen. Je blijft natuurlijk nadenken aan de belangen van het bedrijf zelf. En niet alleen aan je eigen belang. Mm. Ik denk dat je dan uh, een juist een mooiere toekomst hebt met dit systeem dan andersom. Gaan we Bert 12 over naar een situatie waarbij we alleen nog maar ZZP'ers zien in de markt? Gewoon mensen die zich. Nou, ik ad -hoc denk verhuren. Dat, uh, het rijdt, het verminderen de, dat dat een hele belangrijke is en creëert meer banen. Omdat wij, uit. toen ik vroeger was als ondernemer... als je iemand aanneemt, hm. dan eh, heb je blijkbaar de plicht... om hem blijvend in dienst te houden. Ja. Maar de levensduur van een gemiddelde starter is minder dan tien jaar. De levensduur van een gemiddeld middelbedrijf is... Nog geen 25. En als je nagaat naar de beurs in Amsterdam, maar ook in New York... de levensduur van grote bedrijven is ook echt zo lang niet meer als we denken. Denk ja. maar aan Philips. Die had 150.000 mensen in Nederland toen ik terugkwam van Harvard. En nu hebben ze er, geloof ik 15.000. Ja, ja, ja. Dus die flexibilisering is heel goed. Dat is een, dat is een must. Dat is een must, prima. Laten we, daar zijn we het over eens, zijn we het snel over eens. En je kan ook inderdaad zeggen, van, nou, wat, is het, wat, is, wat zit er inderdaad uh, aan, aan uh, nadelen aan vast? Want als je kijkt naar de economie, uh, houden we nog wel dat u zegt... Dat we creëren meer banen. Anderzijds, met die onzekerheid in de markt... Uh, krijg je kortere verbanden, krijg je minder, minder... Uh, uh, uh, uh, ik weet niet of die arbeidsproductiviteit toeneemt of niet... is het anderzijds voor het consumentisme goed... Nou ja, kijk, die, de, een van de problemen natuurlijk die je altijd hebt in een bestaande situatie ingrijpen... is dat je natuurlijk een hele grote groep mensen hebt die gewoon in het systeem zijn opgegroeid... dat ze ook denken dat ze een, een vaste baan voor altijd hebben. Ja. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig vervelend en ook gedeeltelijk ook oneerlijk... om daar nu vlak voordat ze 60 worden ja. een, een eind aan te maken. Dat kan natuurlijk ook niet, dus je moet wel een soort overgangsperiode hebben. En ja. volgens mij is die er ook. Maar uiteindelijk vind ik het gezond om, uh, om, dit, uh, ja, om meer te stimuleren dat, ook je, dat je je best blijft doen. Juist, we gaan naar het tweede. We hebben allemaal ge gelezen. Vestia is, uh, is ja. uh, geweldig over de kop. Uh, Laurentius, uh, twee directeuren, opgepakt naar het verkeerde vastgoedbelegging. Nu blijkt ook de, de baas staat vandaag in het, uh, in het FD te lezen. De opgepakte ex-directeur van de ROC Breda was een man die ook al op school jong leerde met vastgoed. Zo luidt de kop van het uh, van artikel. Ja. En hij is een van de arrestanten in, die, uh, in, dat, in de zaak van de woningcorporatie Laurentius. Waar ligt de fout hier? Ligt die bij de banken? Ligt die bij de woningcorporaties? Of ligt die bij het systeem? Nou, het ligt zeker ook bij het systeem en bij het toezicht, dat is één. Ik denk dat er ook ongelooflijk veel uh, fout ligt in het feit dat deze mensen zich ondernemer noemen. Dat ja. is natuurlijk vaak zo, het ondernemerschap moet in dit soort clubs uh, groeien. Het ja. ja, is compleet verkeerd om deze mensen ondernemer te noemen. Een ondernemer die neemt zelf risico, heeft persoonlijk problemen als het fout gaat. Dat is in dit geval niet, hè. dat heb je natuurlijk ook bij de banken gezien. Die natuurlijk met ons en met uw geld ja. uh, veel risico's hebben genomen. Die dus als het heel goed ging, daar ontzettend van geprofiteerd hebben. Toen het heel slecht ging, ja, het ging het gewoon prima verder. Dus ondernemerschap in, dit, uh, in deze ROC-achterstructuur of in, in, in ja, deze die woningcorporaties, laten we het op die woningcorporaties focussen. Meneer je het wel kan dat niet? Kan je daar geen ondernemers hebben? Uiteindelijk is dat nee, wel het doel. Nee, dat je denk ik niet. De nee, middelen het is daar een... een sociale voorziening die heel noodzakelijk is in onze Nederlandse, maar ook Europese maatschappij. Maar ik denk niet dat je de vrijheid aan de directeur moet geven om dusdanig financieel te handelen als ze gedaan hebben. En dat geldt niet alleen voor de woningcorporaties, maar dat is een hoop aantal andere gebieden. Is het hele fi, financiële systeem uit de hand gelopen. Ja. Dus we moeten veel strakkere spelregels hebben. Maar da daarbij en... is de rol van de banken natuurlijk ook buitengewoon dubieus... die hier gezegd hebben tegen diezelfde directeur, weet je wat, je moet de vastgoed, uh, vastgoedmarkt in, kopen, kopen, kopen... is hartstikke goed, je portefeuille neemt toe, goed voor ons als bank... Daar zit het toch ook fout in. Vanwege hun uh, commissies die ze, en de ja, dingen die ze eraan natuurlijk, verduren. Natuurlijk. Precies. Ja, deze de hele mentaliteit moet om. En ik denk ook dat deze moeilijke tijd echt wel wat langer gaat duren dan de meeste mensen verwachten. En wat ik ook tegen nieuwe ondernemers zeg: maak een businessplan niet alleen voor de komende vijf jaar, maar doe ook een negatief plan erbij. Hoe kan je deze tijd overleven? Ja, het is wel grappig. Bij het ja. vorige gesprek heeft natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan vanuit Harvard... over een aantal uh, statistieken over ondernemerschap en over het starten ja. van ondernemingen. Ja, ja. En dan zie je natuurlijk heel vaak hetzelfde beeld. Hè. En, uh, het businessplan is dan jaar 1 is vliesgevend, jaar 2 is break-even... en jaar 3 gaat het helemaal door het geluid. Ja. Nou, uh, uit onderzoek blijkt al, maar ook uit onze ervaring blijkt dat het natuurlijk nooit zo gaat... Ja. Ja. Uh, en dat natuurlijk altijd toch al iets te makkelijk wordt gedacht over... we gaan wel eens even iets starten. Ja, de praktijk is iets uh, weer barstiger. Hè? Nee, de praktijk ja. is weer barstiger. Tegelijkertijd uh, is ondernemerschap te leren. Moeten we ondernemerschap stimuleren? Ja, alleen maar. Ja. Uh, ja. Uiteindelijk leidt het tot heel veel innovatie en leuke ideeën. Maar niet, zeker niet bij woningcorporaties. Nee. Daar wil ik wel in, invoegen. <laughs> want wij willen graag praten over ondernemerschap. En woningcorporaties is natuurlijk een zonde die gecorrigeerd moet worden... Maar op de dag van vandaag, vooral de jonge lui... die denken iets te beginnen, moeten ze internationaal kijken. Onmiddellijk. En daarom heb ik geopereerd in elf landen. Want als je nu naar China ziet, waar ik een paar maanden geleden was... en Rusland, waar ik heel was ben geweest... dat zijn onze nieuwe concurrenten. Dus je kan niet meer als ondernemer alleen zeggen... ik begin in Den Haag of ik begin in Nederland. Of wat. Kijk ook naar je collega-concurrenten... En daarom heb ik altijd studenten in dienst gehad... om concurrentieanalyses te doen. En uh, die heb ik over de hele wereld gebruikt. Je moet studeren, studeren, studeren... en je positie opnieuw bepalen, ook al ben je begonnen. En dat, uh, is dat waar, Miguel? Ja, je kan nou, heel al start u als nadeel dat een hele kleine thuismarkt Werken jullie met studenten heeft. ook inderdaad? Ik, wij werken ontzettend veel met studenten. Ja? Juist omdat die mensen vaak met, uh, met briljante Goeie ideeën denken. komen. Hè? Die, kennen natuurlijk, die hebben niet, niet, niet al die beren op de weg... Ja. En die nemen hele korte bochten. En dan is het mooi, we hebben het bij Roetmobiel ook gehad met een, met een stagiair. En die zat er dus twee dagen. En nou, wat denken dan stagiairs na twee dagen? Alles moet anders. Nou, fantastisch. Ja. En zei, we moeten die bellen, we moeten met die een partnership sluiten. Ik zei, nou, pak de telefoon maar, ga het maar doen. Nou, dan schrikken ze wel even. Maar ze doen het wel. Ja. En dan komen ze ontzettend mooie dingen uit. Ja, Geweldig, ja, daar komt ja. ook echt wat uit. Ja. ja, absoluut. Niet te bang zijn om nee, de, de, de, de andere de kant op, uit te doen. Ja. Ja, ja, nee, als ik mag interroperen. bij uh, 34 van mijn managers zijn ondernemer geworden. Uh -huh. En als je nou kijkt naar de honderden studenten die ik in de 40 jaar... Neem bijvoorbeeld Hans van Alebeek, die is nu de derde band bij Nike. Die heeft ook bij ons gewerkt. Dus voor de studenten die naar dit programma luisteren... is de uitdaging, ga werken voor een jonge ondernemer. Ga werken bij Angel Investors en leer gewoon hoe de wereld echt in elkaar ziet. Ja. En kijk over de grenzen heen. Hè? Dat is een hele belangrijke afgelopen. Dat... We laten de woningcorporatie even voor wat ze zijn. Het zijn geen ondernemers, maar daar moeten we in principe... gewoon een nutsbedrijf van maken. Heer, ja. dat waren de kranten. We gaan terugblikken op uh, uh, het nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Belangrijkste de ondernemersnieuws. belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Waar we vorige week het weekend in gingen met de veelbesproken beursgang van Facebook, beginnen we deze week met een kelder in de koers van datzelfde aandeel. Van I like naar I don't like in een paar dagen tijd. Het is een succes voor de eigenaren die het in bezit hadden voordat het naar de beurs ging. Want zij mochten verkopen op 38 dollar. Dat is het heel veel mensen wel gelukt. Misschien zelfs wel 42, want daarvoor ging het naar de beurs afgelopen vrijdag. 45 was toen het hoogste punt. En volgens een list de list het aantal te duur en daarom zakt in het weg. Inmiddels staat de koers rond de 32 dollar. Aandeelhouders boos. De Amerikaanse beurswaakhond overweegt een onderzoek naar de beursgang. En Zuckerberg is inmiddels gelukkig getrouwd. Waar elke Nederlander de komende jaren de crisis zal merken in de portemonnee... zal de cultuursector ook moeten inleven. En dus moeten er andere manieren worden gevonden om geld binnen te halen. Volgens Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur... is het tijd voor verandering in de cultuursector. Tegelijkertijd kan je van instellingen vragen ondernemender te zijn... Heel veel instellingen zijn daar druk mee. Dus de gaten die er vallen in de begroting... worden voor een deel opgevangen door een beter management... door een betere bedrijfsvoering. En waar de crisis ook wordt gevoeld is in het zuiden van het land. Brabant krijgt de hardste klappen. Oplopende werkloosheid, huizen die snel minder waard worden. Maar een positieve uitzondering in Brabant is de hoofdstad Een Bos is een strategische plek om te wonen. Je kan van daaruit heel veel werk overal in het land bereiken. En in combinatie dus met een leuke binnenstad, relatief veel cultuur... bijvoorbeeld is het toch voor veel mensen reden om, ondanks de recessie, in die stad te blijven wonen. En dan zoeken ze vervolgens hun weg wel op de arbeidsmarkt. Al dus de voorzitter van de Atlas van gemeenten die jaarlijks de vijfde grootste gemeenten vergelijkt. Maar het wordt steeds leger op die arbeidsmarkt. Het aantal werkelozen is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek weer opgelopen. En de mensen die nog wel werken, die wordt het moeilijk gemaakt hun werkplek te bereiken. Want als het vijfpartijenakkoord doorgaat, dan gaat de vergoeding voor het woon-werkverkeer op de schop. En dat wordt één grote chaos, zegt deze fiscalist. Het onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer lijkt zo. Simpel als het maar wat kan zijn. Maar die wetgeving hadden we ook tot 2004. En toen hebben we enorm veel discussies gehad met de fiscus. Enorm veel procedures. Omdat het buitengewoon lastig is om als werkgever goed in beeld te hebben waar een werknemer nou altijd is. Straks gaan we in de autoshow van de Tros hier over een half uurtje verder over praten. Maar groot roerganger van het Vijfpartijakkoord is uiteraard jan Kerst Jager, minister van Financiën. En die had deze week zijn handen vol aan het Europese Noodfonds. Het Europees Stabiliteitsmechanisme, oftewel ESM. De Tweede Kamer steunt de minister, maar volgens de PVV gooit de minister Nederlands belastinggeld in een bodemloze put. Ja, en dat is echt, met alle respect, toch echt onzin. Het gaat juist om ons eigen geld te beschermen. Het gaat om onze eigen euro. Het gaat om onze eigen pensioenen, onze eigen banen. Dat kun je niet even simpel met een paar opmerkingen opzij schuiven en dan zeggen: Nou, we doen wel niet meer mee in Europa. Weekoverzicht, weekoverzicht. We gaan even doorpraten met mijn gasten hier aan tafel. Michiel Muller, onder meer van Roetmobiel, maar ook van Fashionista... en Bert Twaalfhoven van Ever. ooit oprichter van Gilde. En we noemen het nog steeds Gilde. U zei Gilde net, hè? Ja. Heet het nou Gilde? Gilde, ja. We hebben altijd gedacht: Gilde is, ja. het, is, is, is het ook. Ja, is het ook. Met een G. Met een G, precies. van het abstracte ESM-fondsen laten we even naar een ander gevolg voor de huidige crisis gaan. We hadden het al even over in het kader van Brabant: de crisis op de huizenmarkt. Door de invoering van de verdubbelde bankenbelasting, die bankentax. lijken de huizenprijzen de komende tien jaar, dat is tenminste een prognose van de Nederlandse Bank geweest, en het meest worst-case scenario, denk wel liefst 19% te gaan dalen. Daar zijn we mooi klaar mee, meneer Ja, Bieden en wonen hoe... Uh, ja, <laughs> nee, het, is, het is wel echt, echt worst case, die 19% die de nou. DNB heeft uitgerekend. Onder andere de aanname daar is dat banken niet in staat zijn... om, uh, om dit door te breken aan de eindconsumenten... Ja. Nou ja, daar zijn ze over het algemeen vrij goed in. Dus daar zie ik niet zoveel risico. Tegelijkertijd kun je dan ook vragen: wat is de point? Hè? Dus mm -hmm. we gaan een stukje ophalen bij de banken. Ja. Vervolgens schuiven we dat door naar de consument. Ja, wat zijn we dan feitelijk opgeschreven? Ja, want als we het ophalen, pakken we 600 miljoen in de staatskas. Dat is mooi. Ja. Maar we verliezen 20 miljard aan kredietfaciliteiten. In, de, in het aller, aller slechtste scenario. We, hebben, we gaan even uit van het hele slechte ja. scenario. Nee, dat klopt. Nee. kan je natuurlijk doorbelasten. Dan wordt ja, de opbrengst structureel minder. Ja. Maar dan gaan we nog maar over 10 miljard ja. praten. Ja, het gaat dat over, over via de verliezen verliezenwinst van de banken. Dus omdat ze dus ja. nu dat. Uh, die belasting moeten afdragen, kunnen ze minder aan de reserves werken en hun buffers. En dus kunnen ze minder uitlenen aan onder andere hypotheken. Maar dat ja. geldt ook natuurlijk voor, voor financiering van ondernemingen. Maar het is veel minder makkelijk, weten we, met die twaalf hoofd om leningen te krijgen tegenwoordig. Je moet als ondernemer met een goed business toen plan ik, uh, toch toen... nog steeds met een bank aan kunnen kloppen om toen daar centen te krijgen. Ik, toen ik begon ging ik naar de Nationale Investeringsbank. Mm -hmm. Dat was dus een Marshallplan ondersteuning. Daarna heeft 3i, die bij mij twintig jaar meegedraaid heeft, en 30 maal. Hun investering hebben verdiend was ook een Marshall Plan initiatief uit Engeland en misschien moeten we toch weer naar een soort partnership. Uiteindelijk ABN en ING zijn ook van de staatsbank, overheid. Staatsbank, ja. Moeten, staatsbank moeten we toch weer die kant uit. Kijk maar naar China, waar ze ook staatsbank hebben, hm. en in Rusland, waar ze staatsbank hebben. En we moeten misschien, want het is juist de startende, de kleine onderneming ja. die een enorm hm. moeite heeft om aan kredieten te komen. Maar zegt, zegt u nu ook eigenlijk impliciet... die hele bankentaks moet je niet doen. Uh, ga nou op een andere manier kijken naar je eigen banken. Je moet op de eerste plaats... investeringsbank van retailbank absoluut splitsen. Okay. Dat is een hele andere uitdaging. Mm -hmm. En bankentaks, denk ik dat dat noodzakelijk is. Dus vloek nu in de kerk, he, bij de ING en bij ABN AMRO. Ja. Investmentbanking en retail banking splitsen. Ze absoluut splitsen. Hmm. De retail banking is juist voor ons ondernemers zo belangrijk... met persoonlijke contact... Heel dikwijls in mijn vele jaren heb ik crisis gehad in mijn bedrijf... en dan was het persoonlijk contact met de bankier... vooral van de AMRO-ABN, die ons dan overeind hielp, ook de NIB. Maar dat persoonlijke contact is helemaal weg. Men zit nu met veertig pagina's van vragen die je moet beantwoorden... en ratio's, maar het gaat uiteindelijk toch over het vertrouwen dat Muller en ik hebben in de individuele nieuwe ondernemer... waar je achter moet staan. Ja, maar daar moet je er ook een bankier voor hebben, de Muller... Uh, die ook lag... een ondernemer is en die je dan kent. <kwijnt> ja. en dat, ja. die, maar die heeft wel een baas boven zich. Die zegt, joh, we ja. moeten de bankbelasting betalen. We moeten de kapitaalbeurs ja. aanhouden. Je mag het niet uitgeven, punt. Ja. Ja, maar het punt van vertrouwen, Bert, nu is het natuurlijk echt vertrouwen en ook gekend zijn. Hè? Dus de bankdirecteur ja. kent de ondernemer. Mm -hmm. En de bankdirecteur doet ook op zijn eigen bank de analyse. Maar werkt dat nu nee. nog steeds zo? Want ik kan me voorstellen in dit tijdsgevricht, nee. Nee. ook al ben je hartstikke goede vriendjes met je bankier, ja. die houdt gewoon de vinger op de knip. Nou, punt. dat, maar ook nog sterker nog, er wordt natuurlijk ontzettend veel data gevraagd tegenwoordig. Hè? Er wordt pagina's ja. na pagina's ja. moet je invullen ja. aan mooie Boeken. businessplannen. Vervolgens ja. gaat het ergens naar een centraal punt. Daar zit de analist die nummers te crunchen. Ja. Ja. En die ja. bankdirecteur krijgt gewoon ja of nee terug. Moet ja. het vervolgens gaan uitleggen aan zijn goede klanten die in zijn gemeente of in zijn ja. uh, hoek werkt. En kan het eigenlijk ook niet meer uitleggen, want die heeft de analyse zelf niet gedaan. Dus dat levert ook heel veel frustratie op. Terwijl ja. misschien de beslissing op zich wel terecht is, maar ja. er wordt gewoon toch meer op nee, minder nou, gecommunicatie. Nou zegt 12, dat die communicatie is heel belangrijk, maar daarmee krijg je dat hele systeem dus nooit meer op, op gang. Nou, als je niet meer teruggaat naar een beetje vertrouwen hebben in een ondernemer... en een ondernemer goed kennen ja. en weet, tuurlijk, is is altijd risico... Ja. maar deze ondernemer heeft het toch een aantal keer goed gedaan. Meneer Møller, ja. nou, zegt, nou zegt 12 over net, je moet het scheiden. je moet Die bank moet je uit elkaar halen. Je hebt een investment bank en je hebt een retail bank. Ja. Als je dat scheidt, dan ben je van de ellende af. Ziet u dat ook zo? Ik zie dat als een hele belangrijke stap. Hè? Ja. Wat je natuurlijk hebt gehad, ons spaargeld zo maar even te noemen... Ja. is natuurlijk door, uh, door investmentbanks, afdelingen binnen die grote banken... En met enorm programma's. veel risico ingezet. En gewoon gratis gebruikt om een enorme rendement te halen. Ja. Voor wie dan uiteindelijk? Dat is natuurlijk dan de vraag. Ja. En daar zit natuurlijk toch een beetje nu in. Voor de vestiaars denk, denk ik hè? ook. Ja. Ja. Nee, wat over? ik daar ook bij wil opmerken. Bij de Nationale Investeringsbank had je vroeger ingenieurs. Die begrepen mijn industrie. Die begrepen de jet engine industrie. Die begrepen de aerospace industrie. Ja, want even uw en, vliegtuigonderdelen was u ook heel groot in. Ja, vliegtuigonderdelen. Ja, ja. En ook... Uh, krachtcentrales. Mm -hmm. die, die had techneuten die een hele belangrijke rol hadden met de bank. En ja. ik vraag me werkelijk af of de bank op de dag van vandaag nog deze knappe ingenieurs die met ervaring komen van een KLM, van een Fokker, van een Rolls Royce, of die dan ook bij hun in dienst zijn. Nee, Het zijn allemaal juristen, volgens mij. Ja, dus juristen. Ja. En echt goed, goed naar de cijfers kijken, cashflows bekijken. Maar ja. cashflows zegt natuurlijk helemaal niks als je niet begrijpt wat de onderliggende business is. Nee. Nee. Overigens zie je natuurlijk nu wel ook in de Verenigde Staten en ook in Duitsland uh, deals tussen zeg maar, qua financiering tussen mm -hmm. pensioenfondsen, bijvoorbeeld rechtstreeks met bedrijven. Hè, dus ja. dat eigenlijk de hele bank wordt overgeslagen, dus ja. ja, obligaties worden uitgegeven. Je hebt nu voor het MKB in Duitsland obligaties, die kunnen dus rechtstreeks naar een soort liquide markt toe. Ja. Om dus geld op te halen. Bypass de bank. Ja, maar nou, lezen wij. Gaan we het straks over hebben met mijn volgende gast over crowdfunding. Ja. Een hele, hele nieuwe mooie manier om ja. gewoon uit je, uh, ja. uh, uit je omveld geld te, ja. te krijgen. ABN Amro gaat erin stappen. Ja. Is dat nou niet onhelder, man? Nee, ik vind het hartstikke goed. Je ja. je, en je hebt net over de culturele sector. Daar is natuurlijk crowdfunding ook wel heel aardig. Juist je publiek zo groot is. Maar wat moet die bank daar nou tussen? Ja. Behalve geld verdienen en voor nieuwe pakken en rode das. <laughs> Ja, ik heb het plan niet helemaal gelezen. Meneer, maar in het wel over uh, ja. krijgen we toch weer gewoon weer juristen die hier gaan, gaan bepalen of. Ja, nee, nee, het, het gaat is, om persoonlijk contact. En daar ja. uh, moeten we ook veel. Dat moet hersteld worden, ook bij de banken. Ja. Ook al heb je te maken met een kleine onderneming. Dus de regionale directeur of de man hier in Hilversum, die moet in staat kunnen zijn om ook kredieten te geven. zonder dat hij naar de juridische afdeling van het hoofdkantoor in Amsterdam moet gaan. Ja. Daar moeten we bij. Dus het is een kwestie van trust, vertrouwen. Ja, juist, juist. Nog even naar iets anders heren, want uh, deze week werd bekend... dat bedrijven minder actief zijn op de overnamemarkt. Zo is in 2011 één op de vijf transacties door strategische partijen gedaan. Investeerders doen steeds vaker onderling zaken. Had het dan een beetje over opvallend? Over logische ontwikkeling in tijden van crisis? Meneer Müller? Nou, logische ontwikkeling in tijden van crisis... in die zin dat natuurlijk bedrijven zelf eerst hun eigen zaken op orde aan het, zijn, uh, aan het krijgen zijn. Ja. Ja, dus er is wat minder aandacht voor, voor overnames... Een ander iets wat speelt is dat natuurlijk heel veel bedrijven die vroeger van private equity naar strategische partijen gingen. Partij, ...bedrijven met hele steady cash flows... ...met helemaal keurig opgeschoond bedrijf... Ja. ...en die bedrijven bedenken zich nu... ...is dat nou wel verstandig? Moet ik nou nu nog steeds meer van hetzelfde in gaan kopen... ...nog meer markten op diezelfde markt... Ja. ...of moet ik veel meer aandacht geven aan innovatie binnen mijn eigen bedrijf? Ja. En dat ja. houdt het een beetje tegen. Tegelijkertijd, private equity heeft natuurlijk fondsen... ...die moeten dat geld natuurlijk gaan ja, je uitgeven... Moet het, je moet het ...dus wegzetten. daar blijft altijd wel liquiditeit ja. tussen ja, ja, de fondsen ja, onderling. Ja. Uh, even naar iets, niet, iets anders... ...want investeert u nog steeds met de twaalfhoven? Uh, ik... In, nog wel, hè? Ik investeer nog steeds, ja. maar ik moet nog re goed rekening houden... met de leeftijd ja. van 82. Mm -hmm. Maar aangezien mijn gezondheid tot nu toe nog heel goed is... Uh, ik moet wel een horizon hebben in een project van vijf jaar. <lacht> dus uh, <lacht> met het met nieuwe die... businessplan dat <lacht> Muller hier ja. mij aanraakt... Ja. De, de eerste keer geloof <lacht> ik er <lacht> niet in, de tweede keer geloof <lacht> ik er nog niet in. Ik weet zeker dat het 60 maanden duurt voordat je echt kan incasseren. Juist. Dus die hele korte termijn transacties, daar geloof ik helemaal niet in. Nee. Ik geloof als je investeerder in zijn, moet je er behoorlijk lang bij. We hebben het andere, wat in uw verhaal niet naar voren kwam, we hebben toch te maken met ondernemers. Ja. Niet ondernemingen, maar de ondernemers, de, de topmannen. Topman, ja. Die, uh, dat is zijn zaak. Ja, en natuurlijk, waar wanneer wij hem helpen voor de volgende fase... dan wil je toch die onderneming handhaven. Absoluut. Dat is zo ontiegelijk belangrijk. Ja. Want ik denk nu naar Facebook. Ik denk na die crisis waar al deze medewerkers van meneer Zuckerberg heel veel aandelen hebben gehad, goed geïncasseerd. Ja. Dan laten we eens gaan kijken over een jaar of twee... hoeveel, hoeveel van zijn zit team ja. zit er nog bij. ja. ja. Nee, het is natuurlijk altijd veel beter een goede vent of een goede ja. vrouw met een half plan. dan, een half, dan andersom. Hè? Een ja. halve, halve vent of een halve vrouw met een goed plan. Dus je dat is het zeker niet werken. Mooie tips. Heer, ik wil u <laughs> allebei hartelijk danken. Bert Twaalfhoven en Michiel Burk, dank voor dit mooie gesprek. Meer informatie over deze uitzending? check en wij gaan heel even uitbreken naar sport. Het Olympische kwalificatieternooi uh, handballen in Guadalajara, Spanje. Daar speelt het, het vrouwen damesteam het handbalteam tegen de Spanjaarden. Een tweede wedstrijd. Richard van der Made, hoe gaat het daar? Want het is een hele belangrijke wedstrijd volgens mij. Ja, het is enorm belangrijk. Want als uh, Oranje wint van Spanje, dan gaan ze naar Londen. Dus uh, de spanning is echt om te snijden. We zijn op dit moment halverwege na 30 minuten handbal. En Spanje leidt. 14-13. Maar het is echt een uh, bijzonder gevecht om uh, te zien. Het gaat punt voor punt. Nederland was even los bij 6-3. Toen kwam Spanje terug tot 7-7. Uh, en zo ging het door naar de rust. En in de laatste minuut maakte Spanje 14-13. Het is uh, mooi om hier uh, aanwezig te zijn. Want uh, het publiek wordt uh, opgezweept via uh, de speaker. Via heel veel trommels. Het publiek fluit ook continu als Nederland balbezit heeft. Uh, het is Daarom dus een, een echte wedstrijd met heel, heel veel spanning. En Nederland speelt goed. De dekking staat uitstekend. Aanvallend loopt het. En het is echt ook geen schande als Nederland onverhoopt wel zou verliezen van Spanje. Want het is gewoon een, een groot handballand. Afgelopen WK, derde vaste klant op de Olympische Spelen. Dus het is nog even billen knijpen. Nog 30 minuten. Het is nu rust. En Spanje leidt dus met 14-13. Juist, maar na Joan Franca deze week voor de tijd is dat we wel de Olympische Spelen bereiken. Dankjewel Richard van der Waarde. We zijn straks bij je terug en horen de einduitslag van die wedstrijd. Deze week presenteerde Zakenblad Quote de lijst... met de 100 rijkste miljonairs onder de 40, die self-made men... werden in de dillen in Amsterdam gelauwerd met bubbels, oesters... en vrouwelijke aandacht, onder meer van onze verslaggever Micha Blok. quote hoofddirecteur Mirjam van der Broeken... die opende het evenement met wat harde feiten. Even snel wat cijfers. Uh, 27 miljonairs dalen dit jaar op de lijst. 17 miljonairs blijven gelijk staan met, uh, in vergelijking met vorig jaar. 30 ondernemers stijgen... En er zijn maar liefst 25 nieuwe miljonairs op deze lijst. Gefeliciteerd alle nieuwe binnenkomers. Welkom bij de club. Jeroen van Gladbeek, nummer 89. Hoe voelt dat nu om hier te staan? Nou, als je naar die quotelijst kijkt, moet je eigenlijk onderscheid maken tussen aan de ene kant de voetballers en de fotomodellen. Die hebben het echt verdiend. En aan de andere kant de ondernemers. Dat is een fictieve waarde. gebaseerd op winst, maar een multiple. Dus het geld wat er in die quote staat, dat hebben we niet echt verdiend. Koen Everink, nummer 56 op de lijst. Oprichter van Eliza Was hier en Jiba.nl. Wanneer was nou het keerpunt? Wanneer had je door van, nou, waar ik nu mee bezig ben, dat gaat echt heel erg groot worden? Toen ik eh, bezig was met het product... en dat op een gegeven moment voelde je een flow in het bedrijf komen... dat ik dacht van, hé, hey, nu gaat het de goede kant op. Dat is een gevoel... En dat kan je eigenlijk niet omschrijven in woorden op, op een moment. Maar dat is gewoon een flow. En uh, wij zijn natuurlijk een internet reten, Dus we kregen allerlei boekingen binnen via internet. En uh, dan zie je op een gegeven moment alleen maar meer vragen ontstaan dan je aanbod. Nou, en dan uh, klim je op de ladder, hè, zoals dat heet. Stel, ik ben een beginnende ondernemer. Ja. Geef mij eens een mini-cursus. Hoe word ik succesvol? Hoe beland ik in deze top 100 miljonairs van Nederland onder de 40? Kijken, voelen, zien offers brengen, hard werken, doorzetten... ...en dan uiteindelijk succesvol worden. Dat is het, dat maar toch ik... vind ik dat lastig, want... ...alle ondernemers werken hard. Ja, maar, maar, ja, maar sommigen kunnen vaak een kunstje... ...en die, die gaan niet tot het gaatje... ...met betrekking tot offers brengen... ...om uiteindelijk daar te komen waar je echt wil. En iedereen, iedereen kan 80%. Maar het gaat juist om die laatste 20% die het verschil gaan maken. Want om succesvol te worden gaat het om de details. En niet om het algemene praatje. Hoi. Jort Kelder, oud hoofdredacteur van, van de Quote. Ja. Hoe hebben die miljonairs, uh, die Nederlandse miljonairs zich in de loop der jaren ontwikkeld? Ik vind ze leuker worden. Want uh, weet je, de wereld is zachter geworden in de zin van. Vroeger had je bazen, mannen in pakken met dassen die streng keken en die deden alsof de wereld van hun was. En je moest twintig jaar op je beurt wachten voordat je ook eens een keer je mond nog op. Deze jochies, dat, zijn, dat is de internetgeneratie, die beginnen gewoon als twintiger of als tiener en die denken scheid, ik begin gewoon. En dat is leuk, dus het is democratisch. Het kapitalisme is meer van iedereen geworden. Je kan jonger rijk worden en er is er nou ook nog een beetje aardige dingen mee doen, is het toch alleen maar goed. Wat doen deze mensen anders dan de rest van Nederland die in crisis verkeert? Nou, het belangrijkste is. ze klagen niet, ze zeuren niet. en ze zijn bereid echt risico te nemen. Dat moet je niet onderschatten. Een grote ondernemer, een talent kan alleen zijn. Kan een eind Als iedereen zegt in je omgeving: niet doen, niet doen. dan doen ze het toch. En dat is in een land als Nederland. wat heel erg gericht is op consensus en op erbij horen. Een onwaarschijnlijk lastige taak. In het onderwijs worden kinderen niet in dwarsigheid opgeleid. En ik vind dat we dat vooral in het onderwijs en in de opvoeding meer moeten stimuleren. Want we hebben ze zo hard nodig. Jongens, dit is het enige, het, het laatste stukje dat nog drijft. Is mensen die de guts hebben om een bedrijf te beginnen. maar ook allerlei andere mensen van meevreten. Dat is echt belangrijk. Twee heren hier aan de borrel. Staan jullie erin? Uh, helaas, we staan er net niet in. Maar zijn jullie te oud of hebben jullie gewoon te weinig geld? Uh, ons probleem is dat we te oud zijn. Net de veertig gepasseerd, maar dan ook heel net hoor. Dat was gisteren jaren. En hier staat een uh, meneer te bladeren in de nieuwste quote. Sta je ertussen? Ik sta er nog niet tussen. Maar het potentieel is groot om er binnenkort wel tussen te staan. Ja, wat doe je? Hey, het bedrijf heet Muld Sportcard. Sportcard. gaat uh, ja, medio de zomer gaan we operationeel. En wat het inhoudt is dat we bestaande sportscholen gaan helpen in deze moeilijke tijd om een vuist te slaan tegen de prijsvechters. En binnen hoeveel jaar moet jij in deze quote staan? Als ondernemer kan ik niet anders zeggen... dat ik er binnen twee jaar, maximaal drie jaar in sta. En eh, daar wil ik me ook hard voor maken. Hoe ga je dat aanpakken? Dag en nacht werken. Ziel en zaligheid erin stoppen. En in twaalf jaar media-ervaring eh, volledig gebruik maken van het netwerk. Tot dan? Ja, heel graag. Heel graag. En tot zover de minicursus. Hoe word ik zo snel mogelijk miljonair? Een reportage van onze verslaggever Michel Blok... daarna nooit meer gezien, want die is... nee hoor... Die zit gewoon aan de andere kant van de raad. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in bedrijf. Straks gaan we geld verdienen met een kliksysteem. Om je veters als sporter bijvoorbeeld vast te kunnen zetten. Zonder dat je daarbij hoeft te knopen of onderuit gaat tijdens de horde op de Olympische Spelen in Londen. Maar als u een bedrijf heeft en u geld nodig heeft om te kunnen groeien. dan kunt u naar de bank stappen. Ik had het er net over met het ondernemerspanel. Maar dat is lastig. Want. Ook in eh, het kader van het eh, feit dat u een, een, een betrouwbare bankier hebt, wil nog niet zeggen dat u geld krijgt. In 2012 ontvangen banken u niet langer met open armen. En dus kunt u doen aan crowdfunding. Ofwel geld vragen aan uw netwerk, aan de massa. Opvallend is dat ABN Amro's sinds deze week... zelf in die financieringsvorm is gestapt als bank. In de studio Pim Batist, oprichter van Cellabend. En dat was het eerste Nederlandse crowdfunding-platform. Geldvragen de massa, klopt dat, meneer Betist? Is dat een beetje, dekt dat de lading? Nee, nee, ik vind crowdfunding eigenlijk een hele slechte term. Mm -hmm. Maar het bekt wel heel lekker. Ja? Dus ik, we houden hem er gewoon in. <laughs> maar je zou eigenlijk uh, communityfunding of netwerkfunding, uh, dat, dat, dat past beter. Want uh, het idee dat er dus een crowd die je niet kent geld gaat overmaken naar jouw bankrekening, dat klopt niet. Maar het is wel mogelijk om via dat netwerk die crowd te bereiken. Juist. U heeft ervaring opgedaan met Salaband en uh, crowdfunding, we houden de naam er even in. Hebben we afgesproken website waarbij de massa kon investeren in muzikanten in een goede. Bent, dat ging fout. Hoe, hoe kom, Waarom is dat fout gegaan? Ja, het ging fout en het ging heel goed. Uh, ja. Er is 3 miljoen dollar uh, geïnvesteerd door 50.000 muziekfans over de hele wereld. Mm -hmm. uh, dat ging goed. Uh, wat er fout ging was het businessmodel. Dat zie je nu eigenlijk wereldwijd. Alle andere crowdfunding platformen die zijn ontstaan... die hebben allemaal moeite met het vinden van een juist businessmodel. Oké, okay, en waar gaat het dan op fout? Omdat de platformen uh, moeilijkheden hebben met het maken van een keuze tussen faciliteren en waarde toevoegen. Mm -hmm. Dus als je echt faciliteert, zoals Kickstarter, is zo een heel bekend ja. groot uh, platform, ja. die krijgen een klein percentage en die maken het mogelijk om de ja, uh, crowdfunding te verbinden. Precies. Ja, precies. Uh, maar op het moment dat je dus niet die getalen krijgt, die, uh, die Kickstarter krijgt, mm -hmm. dan wordt het heel moeilijk om daar een businessmodel op te bouwen. Ja, daar kan je gewoon geen geld aan verdienen. Dat is kortom het verhaal. Ja, niet genoeg okay. in ieder geval. Okay. Nou, doet u tegenwoordig aan Africa. Unsigned, wat is dat? Dat is ook een crowdfunding-platform ja. waarbij wij de keuze hebben gemaakt om welwaarde toe te voegen. Mm -hmm. uh, dus, uh, in welke zin? Uh, nou, wij uh, gebruiken niet alleen crowdfunding. Ja. We doen ook publishing, we doen ook sponsoring. Uh, dus we maken matches tussen merken en, uh, en die artiesten. En wat, wat doen jullie dan? Inderdaad ook weer artiesten bij geld brengen? Maar waarom heet het Africa Unsigned? Omdat ik alleen maar me richt op Afrikaanse artiesten yes. in Afrika ook nog een okay. keertje. En nog niet getekend, want daar komt een site van nog niet door platenmaatschappijen maatschappijen, contractueel vastgelegde artiesten. Ja, klopt. klopt. Ja, en dat is heel erg leuk, want in Afrika is zoveel talent en daar is bijna geen infrastructuur. Dus ja. iedereen is bijna ongetekend. Als we kijken naar de, de markt in Nederland, 2,5 miljoen is hier groot, geloof ik, crowdfunding. Kickstarter had het net al over, die haalde vorige maand voor Pebbles iets al een andere uh, voor een horlogemerk, ineens 10 miljoen uit de markt. Ja. Zijn wij groot of klein? Want we hebben een hele grote penetratie gehad in internet uh, natuurlijk en social media in Nederland. Ja, wij zijn heel erg klein. Als je kijkt naar dat soort uh, ja. resultaten wat er bij Kickstarter gebeurt... en je uh, verdisconteert dat naar de Nederlandse markt... dan ja. kom je op uh, misschien 40, 50.000 euro uit. Ja. Dus je kunt dat soort vergelijkingen niet maken. niet maken. Maar we doen wel eventjes lekker mee, een beetje. Nou, ik denk, ik vind het heel erg goed dat... Uh, want je had het net over uh, ja. ABN een andere bank. Ja. Um, dat, dat banken nu in dit fenomeen stappen. Oh Ja, ja. Ja. Waarom is dat goed? Want dat is toch eigenlijk absoluut alien aan wat een bank moet doen. Nou, er is een, je kunt een heel mooi vergelijking maken met bijvoorbeeld de platenmaatschappij. Want dat ja. was ook een beetje wat mensen tegen mij zeiden met Celleband: van ja. nou, jij gaat de platenmaatschappij vervangen. Maar wat ik met Cellament probeerde te doen. en uh, dat is ook enigszins gelukt. is een businessmodel maken. van het gedeelte van de waardeketen. wat niet bediend wordt door de platenmaatschappijen. Mm -hmm. En er is dus nu een heel groot. en dat wordt steeds groter. Je hebt zeg maar. als je een bedrijf start. en er zit nu een gast aan tafel. die is ermee begonnen. die heeft uh, geld opgehaald. zelf misschien een beetje geïnvesteerd. wat mm -hmm. voor vrienden gekregen. Ja. nou kom je misschien op 10.000, 15 15.000 euro uit. En dan wordt het heel lang stil. tot je rond de 100.000, 150.000. komt. wat dan in het informele investeerderscircuit. is. ja. ja. ja. En dat gat dat kun je nu heel mooi vullen met crowdfunding. Oké, okay, maar dat kun je dus doen via de bank. En u zegt, dat is een hele goede zaak. Ja. Die bank moet toch niet gaan concurreren met een ander systeem van bankieren... want het is crowdfunding eigenlijk. Nou, ik geloof niet. waar zit de toegevoegde waarde van de bank... behalve dat ze er een mooier pak en een roodere das aan overhouden? De toegevoegde waarde zit hem in innovatie. Want op het moment dat die banken dus door blijven gaan zoals ze nu doorgaan... dan krijg je dezelfde situatie die de platenmaatschappijen uh, eigenlijk nu hebben. Uh, want er zijn een heleboel die noodleidend zijn. Ja. En als je dus geen veranderingen doorvoert, dan ga je sowieso nooit... Uh, Precies, maar het lijkt binnen. me een, de grote les van ondernemen. Als je niet innoveert, dan ga je kapot. Dus dat is jammer voor de bank. Maar nu stappen ze in crowdfunding. En eigenlijk zou je zeggen, crowdfunding is het mooi. Het is niet besmet door het feit dat het met banken te maken heeft. Maar dan is het... krijg je de... klanten, met andere woorden... als je crowdfunding nog aanbiedt via een bancaire instelling... nadat we allemaal weten wat banken de afgelopen jaren hebben verricht... heb je dan nog wel het vertrouwen van de, van de crowd die je wil laten investeren. Ja, het zijn een heleboel vragen tegelijkertijd hè. Ja, maar la, la, laat, ik, laat ik ze één voor één proberen te tackelen. Kijk, ja. het eerste wat ik er heel goed aan vind, is dat dus die bank zegt van nou ik ga een, een scouting systeem opzetten. Mm -hmm. Want dat is het eigenlijk. Ja. Uh, waarbij uh, de crowd de krenten uit de pap zelf uh, kan, kan, kan halen. En mm -hmm. daar ook een. Uh, Um, verdiening, uh, verdiensten op uh, yep. krijgt, want yep. uh, de ondernemers die bieden dus uh, 150% op uh, dat, dat platform van ABN AMRO mm -hmm. 150% rendement en allemaal beloningen, hoe meer je investeert, hoe meer beloningen ja, ja. En hey, dus, voor de weet, u zit er zelf in hè, met de ABN AMRO Bank Nee, of? ik zit er niet in, oh, ik, wel, ik, ik, heb, ik ben leverancier en adviseur, oh, maar ik, zit er, ik ben nou, niet ja, onderdeel van, van Nee, nog niet, AMO maar op, nee. u adviseert wel langs de zeilen hoe ze het moeten doen Ja, ja dus, dus wat, wat dat betreft ben ik, ben ik bevooroordeeld, En u heeft dus <laughs> ook gezegd, nee, dat moet een bank doen, maar ga ja, verder, sorry dat moest ja. ik eventjes melden. Maar dus uh, uh, dat, dat, dat is goed, want ja. op het moment dat, dat die bedrijven dan in een meer volwassen fase komen, mm -hmm. dan kunnen, hebben zij behoefte aan producten die de bank kan aanbieden. Ja. En dan zitten ze er bovenop. Dus het is heel slim van ABN Amro. Ja. Of het goed is, ja, dat, dat, dat moet je je afvragen vanuit alle perspectieven die er zijn. Ja, als ondernemer, als. Oké, okay, maar uh, laten we één aspect wat ik al aanroerde eruit pakken: imago. Is dit te verkopen als bank dat je hier instapt naar je klanten toe? Niet naar je, naar je klanten die geld zoeken, maar naar de mensen die geld geven. Dat vind ik dus van wel. Ja. Ja, ja omdat ze dus in feite toegeven dat uh, het de de model het, niet meer werkt. Dat de, dat de markt aan het veranderen is en dat innovatie nodig is. Ja, duidelijk. Helemaal goed. Dank u wel. Pim Betis, voor u van Crowdfunding Platform African Science... De oprichter van Celleband. Over het nieuwe crowdfundingplatform van ABN Amro. En wij gaan geld verdienen met losse veters, want iedereen is wel eens bijna onderuit gegaan door een loszittende veter. Ja, heel vervelend, Tenzij je instappers draagt of met klittenband loopt, maar ja, dat is zo jaren zeventig. <laughs> Jurien Teuvenet, die heeft er iets op gevonden. Meneer Teuvenet, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Kliktijd. Uh, wat, wat, wat, wat is het? U heeft het in uw hand? Het is een ja. dingetje op je veter. Laat me eens horen, want vraag ik, er hij moet wel klikken. Ah, en dat is het. En dat is het. Ja, de één-klik oplossing voor het vastzetten en losmaken van, uh, van de veter. Vertel, want hoe doe je dit? We kennen die dingen die aan een veter zitten in je skiak, hè? Zo'n knopje waar je op drukt en dan trek je je veter daardoor. Wat is dit dan? Dit is eigenlijk hetzelfde, alleen het grote verschil is dat dit echt klemt. Het stelde hetzelfde, maar dan anders. hetzelfde, maar dan beter, zou ik willen zeggen. <laughs> en wat doet dit? Je doet de veters ertussen en dan klik je je veters vast ja, je haalt tussen het klemmetje. Je haalt de veters, haal je dus uh, door het klemmetje heen. Ja. Je trekt ze op spanning, je klikt hem dicht... wat uh, garandeert dat ze dus op spanning blijven zitten. Mm -hmm. Is dit nog nooit bedacht eerder in de wereld in de octrooi literatuur Of noem maar op. Nou ja, octrooi die hebben we dus wel. Oh, jullie hebben we octroi, dus ja, dat, ja, ja, ja. ja. Maar okay. Dat is voornamelijk het interne uh, klemmechanisme dat ja? we geoctrooieerd hebben okay. gekregen. En er zijn inderdaad wat concurrenten, maar uh, ja, volgens mij zijn wij een stuk beter. En goedkoper? En, nou, nee... Tenminste, ik bedoel, wij hebben een hele hoop ruimte werk. om dus met de prijs te gaan spelen nog. Ja, ja. Maar ik denk in productie dat wij uh, zeker goedkoper zouden kunnen zijn. Okay. Want je ziet dat veel van die concurrenten dus uh, uit verschillende onderdelen een, een klemsysteem in elkaar hebben gezet. Ja. Er zit dus een assemblagestap bij. En wij hebben hier eigenlijk een vrij simpel systeem dat dus uit één matrijs te halen is. En, ja. uh, en, en, en Een matrijs producten. is een ding waarmee je een kunststof in kunststof een, een object maakt. Excuse, ja, dus je precies, hebt één ding ja. en je klemt het op, klaar. Van, en dan allerlei kleurtjes? Ja, nou, ik bedoel, wat ook uniek is aan de kliktijd... is dat naast dat het toepasbaar is op allerlei verschillende veten diktes en vete vormen... Ja. je kan ze dus nou ja, op de schoenen die je thuis opstaan staan, kan je hem dus bevestigen... Ja. is het ook zo dat het een platte bovenkant heeft. En dat biedt weer ruimte voor branding, design. Uh, nou ja, eigenlijk is het een soort van blank canvas... waar je op kwijt kan waar je zin in hebt. Zoals ik hier kan laten zien, hebben we dus ook een RIVD-chip erin kunnen verwerken. Okay. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan een lichtje... zodat je wat beter zichtbaar bent bij het hardlopen. S avonds hey, kijk eens aan. Um, hoe bent u op het idee gekomen? Um, ik heb een tijd lang heb ik in Mexico gezeten waar ik uh, veel gesurfd heb. En wat ja. ik merkte is dat de veters in mijn zwembroek ja. vaak loskwamen. En, dat um, is altijd onhandig bij surfen. Ja, <laughs> vooral als je zonder nee, zwembroek dus het water uitkomt. komt Leef het mooie dat, op, ja. Uh, ja. ja. Dus uh, ja, wat je dan doet is, wat iedereen eigenlijk doet, je legt er gewoon een dubbele knoop in. Ja. Maar dan moet je weer het water in. En dan lig je op die plank en dan drukt die dubbele knoop heel vervelend in je onderbuik. Ja. En ja, het, het was een van die ja, denk ik, vrij typische uitvindersmomenten... dat je ergens wegdoezelt in een auto weg terug naar huis. En je denkt van, nou, ik heb iets nodig wat, wat dus heel stevig klemt ja. en tegelijkertijd heel erg plat is. Mm -hmm. en, ja, en één keer was het idee daar. Daar was hij. Uh, ja. Oké, okay, dan begint het. Nou, dan hebben we Pimpetis nog steeds aan tafel zitten. Uh, want dan moet je ontwikkelen. Geld. U weet niks van, van matrijzen en kunststof, noem maar op. Denk ik, in de eerste instantie. Maar nu ja. wel. Je moet ontwikkelingskosten in, je moet geld gaan. Hoe heeft u dat gedaan? crowdfunding? Nee, uh, nee, nee. je begint gewoon, maar eerst zou ik graag willen zeggen dat ik, ik heb ook een tijd in, uh, in Spanje gezeten ja. ik denk dat we hier in Nederland wel een hele hoop instanties hebben en, en, en, en stichtingen en dergelijke, ja. die ondernemers in ieder geval een heel uh, goed eind op weg helpt. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een lening kunnen krijgen via Smart Creation mm -hmm. dat uh, zit in, uh, in Oost-Nederland zit dat, en daar heb ik dus ja, na het presenteren van een businessplan heb ik 24.000 euro kunnen lenen, Kijk. maar daarnaast heb ik ook erg veel hulp gehad van TNO in Eindhoven, die ja. ik dus heb kunnen betalen middels een, een kleine kenniswoutje die er helaas niet meer is. Maar um, ja, dit soort instanties en ja. mogelijkheden... die heb je dus wel in Nederland. Ja, en die en... heb je nodig om, om, om er te komen. Ja. Heel kort, want we hebben nog 30 seconden. Ja. Hoeveel gaat u er verkopen? Wat gaat u verdienen? Wanneer bent u miljonair? Eh, ja, ik denk binnen, binnen anderhalf jaar Binnen anderhalf wel. Tenminste, jaar? Tenminste, zijn we ruim uit de kosten. Oké. Okay. En um, ja, dan, dan gaan heel veel hardlopers gaan dus al op de kliktijd lopen. En ze ook. Oké, okay, dankjewel. Jurien Teuvenet, de man achter kliktijd. Tot zover deze uitzending. Informatie over het programma vindt u op www.tolsenbedrijf.nl en op td pagina 257. En na het nieuws van twee uur gaan we naar de Tross Autoshow... met Carlo Brantse, onder meer met een rijimpressie... van de nieuwe Citroën DS 5 Blijf luisteren, tot straks. En ook de uitslag van de vrouwenhandelwedstrijd in Spanje. Samen thuis, samen trots.